Dan nog het weer, overwegend bewolkt en droog, vannacht minima rond het Vriespunt, ook morgen bewolkt, maar in het noorden wat opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij Utrecht staat het nog vast op de A12 richting Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen knop het Lunette en de Meren staat 6 kilometer en is de rechte rijst ook dicht. Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik...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 Na een uitputtende strijd van 80 jaar tegen de Spanjaarden... breekt er een nieuwe strijd los tegen de Engelsen. Hoe een ontmoedigd land op zoek gaat naar een nationale held. Kijk naar Michiel de Ruiter in de Gouden Eeuw... vanavond 5 voor half 9 Nederland 2. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. In het jaar des heren 2008 vertrok onze gast op de fiets naar Italië... waar hij zich vestigde in het oude centrum van de mysterieuze havenstad Genua... bijgenaamd La Superba, de hoogmoedige. En dat werd de titel van zijn nieuwe roman... waarin hij het leven van de luxe emigrant uit het noorden... afzet tegen het lot van de arme Afrikaan voor wie het leven hard en grimmig is. Hier is Ilja Leonard Pfeiffer. Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van dinsdag 26 februari. Het Cultuur en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Ildia Leonard Pfeiffer, welkom. Dankjewel, goedenavond. Ja, leuk dat je over bent uit Italië. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, en je hebt een waanzinnig boek geschreven. Een, ik zei het al voor de uitzending tegen je. Het is groots en mislepend, eigenlijk wat je ook wel verwacht van een Ilja Leonard Pfeiffer. Dat is het ook geworden. Je hebt ook jaren gewerkt aan deze roman in Genua. Uh, dat, is, dat is het decor van het verhaal, maar niet alleen. Eigenlijk is heel Genua een hoofdpersoon in dit verhaal. Ja, home. maar dankjewel voor je compliment. Ik word er bijna verlegen van. Maar uh, uh, ja, het klopt. Ik heb, dit is een boek waar, uh, waar ik heel lang aan heb gewerkt. Uh, sinds ik in Genua ben aangekomen, na dat rare idee... om uh, naar Rome te gaan fietsen oh, in de zomer van 2008... Uh, ben ik eigenlijk al vrij snel begonnen met uh, het maken van notities... het uh, opschrijven van observaties, uh, beschrijvingen, scènes. Ik had al vrij snel het idee dat, uh, dat ik daar een roman van wilde maken... Maar dat heeft dan toch nog wel uh, bijna vijf jaar geduurd... voordat dat boek dan uiteindelijk af is. Ja. Het was een boek... Uh, nou, ik heb er niet fulltime aan gewerkt. Ik heb intussen ook allerlei andere dingen gedaan. Maar uh, het is een boek dat een, uh, dat een lange incubatieperiode had. Ik had lang nodig om, uh, om te beseffen wat het boek eigenlijk van mij wilde. Wat voor soort boek het moest gaan worden. Ja. Het is uh, zeer gelaagd, zoals dat dan uh, in officiële termen heet. Het is... Het verveelt niet. Er zitten onverwachte wendingen aan. Meteen al in het begin van het boek word je op het verkeerde been gezet, echt letterlijk en figuurlijk. Daar gaan we zo meteen allemaal over praten. We gaan eerst eigenlijk naar een ander meer gelaagd onderwerp. Namelijk de verkiezingen in Italië. Dat is gewoon de waar van de dag. Jij komt er net vandaan. En de Volkskrant die kopte vandaag: Waarom stemmen Italianen op een clown, een cabaretier en een communist? Heb jij daar antwoord op? Ja, nou, dat, uh, dat is een goede vraag. Maar uh, dat is ook eigenlijk uh, met evenveel recht zou je kunnen zeggen dat dat de verkeerde vraag is. Want uh, oké, okay, de vraag is: waarom stemmen Italianen weer in grote aantallen op Berlusconi? Uh, het idee dat in de buitenlandse pers vaak heerst, uh, is dat Berlusconi een clown is, zoals de Volkskrant Kop zegt. Uh, dat idee uh, lijkt mij toch niet helemaal juist. Uh, Berlusconi uh, is natuurlijk uh, op, op allerlei manieren... heel belachelijk in het nieuws gekomen. Vooral in het buitenland, met zijn boonga-boonga-feestjes... en zijn uh, keur aan uh, kleurrijke blunders. En... Maar uh, ik heb toch gezien, in die tijd dat ik in Italië woon... en dat ik, dat, dat ik de Italiaanse politiek uh, volg... dat Berlusconi niet te onderschatten is. Het is eigenlijk een buitengewoon... Uh, intelligent politicus, iemand met een feilloos politiek instinct... iemand die uh, precies weet uh, waar de onvrede in het volk zit... en hoe hij dat het beste kan uitbuiten. Jij ja, beschrijft hij... dit ook in, in een artikel, een essay in Vrij Nederland afgelopen Klopt, week. Klopt, ja, ja. En daarin betoog jij dat hij bijvoorbeeld heel goed aanvoelt... van nu moet ik me naar die plek begeven om mij onder het volk te mengen. En wel met deze boodschap. Hè? En, en steeds Precies, weer, keer ja. op keer, weet ja. hij gewoon hoe hij het volk moet bespelen. Ja, daar is hij echt de meester in. En uh, hij kan campagne voeren als geen ander. En uh, deze verkiezingscampagne is een, uh, een verbijsterend voorbeeld. Want, uh, toen de, de campagne begon, uh, twee of drie maanden geleden... was hij in een totaal kansloze positie. Hij was een uitgerangeerde, uitgejouwde politicus... Uh, die zelfs binnen zijn eigen partij niet meer helemaal serieus werd genomen... En binnen een paar maanden heeft hij zich teruggevochten... tot initiatiefnemer, spelbepaler van de campagne. En hij heeft zelfs uh, gedeeltelijk gewonnen. Ja, ja. En uh, zelfs verklaarde tegenstanders van Berlusconi... moeten uh, toch toegeven dat hij dat briljant heeft gedaan. Hij yes. heeft geweldig campagne gevoerd. Maar nu, nu staat Italië voor een, een, een bizar... Complex probleem, namelijk hoe een regering te vormen op dit moment. Dat is niet een eenvoudig op te lossen uh, probleem. Uh, de reacties van de beurzen zijn vandaag uh, zeer, zeer uitgesproken, namelijk een koersval. Uh, in Europa is men bang uh, oh, hè, uh, dat de rol van Italië in Europa eigenlijk uitgespeeld is. Uh, nou ja, kortom, de, er is enorm veel spanning op die markt. Begrijp jij dat? Of is dit weer gewoon even de, de pure paniek die even bij de verkiezingen hoort? En nee, nee gaat het ik, ik, ik begrijp het wel. Dit is meer dan pure paniek. De, de, de zorgen zijn helaas denk ik wel terecht. Want uh, als je de uitslag bestudeert. Uh, is het inderdaad nauwelijks voorstelbaar dat... Ik, ik zou het niet zien welke coalitie Italië zou kunnen regeren. Uh, het grote probleem is dat de verhoudingen... tussen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat uh, uiteenlopen. En uh, eigenlijk de enige denkbare coalitie... op grond van de uitslag in het Huis van Afgevaardigden... Uh, is een uh, coalitie tussen Bersani en Monti. Ja. Uh, dat was ook wat iedereen van tevoren verwachtte. Dat, was ja. iedereen, dat is de meest logische regering. Maar in het Senaat heeft hij niet eens een meerderheid. En uh, Het is niet zoals in Nederland. Uh, in Nederland is het zelfs ook niet heel erg makkelijk. Maar dan kun je het nog proberen om te regeren met een meerderheid in de Tweede Kamer. En... Desnoods van allerlei kleine ja, partijen. Ja. Ja. En dan in de Eerste Kamer gelegenheidsmeerderheden te vinden. Maar dat is in Italië uitgesloten. De Senaat heeft een veel... Uh, geprofileerdere politieke rol dan de Eerste Kamer in Nederland. Het begint er al mee dat elke regering moet uh, bij aantreden... een vertrouwensstemming overleven in beide kamers. Dat, dat gaat gewoon niet lukken bij een... Met ja. een. Dus het is... Uh, ja, ik heb ook wel gezien in, in verschillende Italiaanse kranten... Uh, valt het woord uh, ingovernabilità. Het is onregeerbaar een onregeerbaar land geworden, Ja, het is met op, heel veel problemen. Op grond van deze uitslag is het eigenlijk onregeerbaar. En daar, wordt, uh, daar worden de financiële markten heel erg onrustig van. Uh, ze, hadden, ze hadden goede hoop dat het inderdaad zou komen... tot een regering van Bersani en Monti... die het beleid van Monti zou voortzetten. Dat is een beleid dat uh, de financiële markt uh, gerust heeft gesteld... en het internationale vertrouwen in Italië heeft hersteld... Uh, dus het was hoop op continuïteit. Uh, ja, en die hoop is met deze uitslag eigenlijk vervlogen. Ja. Genua, de stad waar jij je gevestigd hebt... Uh is een vrij communistische stad, heb ik begrepen. Ja, het is een heel, van oudsher een heel linkse stad. Ja, ja heeft Berlusconi daar nog uh, op de een of andere manier... een voet aan de grond gehad? Nee, maar dat heeft hij niet eens geprobeerd. Nee, uh, daar hoeft hij ook niet met boekjes of volgens langs de deur gaan? Uh, het heeft uh, in, geen zin. In, in genuid, nee, dat daar, daar valt niks te winnen. Dat is uh, geen swing state. Dat is is, uh, da, is dat, uh, omdat het een havenstad is? Uh, dat het een arbeidersstad is? Een ja, dat heeft te maken met traditie. Het is een havenstad. Het is ook de, uh, de stad die er trots op is... Dat, het is de enige stad die zichzelf heeft bevrijd... van de uh, fascisten in de Tweede Wereldoorlog. Uh, de stad van partizanen. En de, uh, gewoon een, een rijke linkse, extreem linkse, communistische traditie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het een havenstad is. Ja, ja. Maar hebt... wie wel uh, zijn best heeft gedaan in Genua was Beppe Grillo. En dat is wel een ander uh, onzekere factor in deze uitslag. Die, die, die rare komiek. Ja. Die heeft uh, wel banden met Genua ook, hè? Hij komt uit Genua, Hij ja. komt uit Genua. Ja. En uh, ik heb hem gezien, Hij was, uh, dat is nu een week geleden of zo... was hij uh, in Piazza di Ferrari in Genua. Zijn tsunami tour. Hij weigert op televisie te komen. Hij weigert uh, journalisten te woord te worden staan. Uh, zijn manier van campagne voeren was... Uh, plein voor plein heel Italië afgaan... waar hij een soort van one-man-show deed... En ik ben gaan luisteren en ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. Uh, dat was... Uh, uh, uh, uh, uh, het, is, het is eigenlijk een heel radicaal programma van, uh, van puur populisme. Eigenlijk zijn enige programmapunt is uh, iedereen naar huis sturen. Hij is tegen de zittende politieke kasten. Het maakt niet uit links of rechts. Iedereen moet weg. Maar hoe het dan verder moet... Uh, dat is niet zo erg duidelijk. Maar het lijkt me een heel doorzichtig uh, geheel. Waarom gaan daar zoveel mensen in mee dan? Uh, wat hij mobiliseert is de onvrede tegen de politiek als zodanig. Uh -huh. uh, mensen die er gewoon genoeg van hebben... Dat die, die, die uh, is denken, niet houdbaar. Dat werkt gewoon eventjes. Dat is ja, weer snel uitgewerkt. Dat denk ik ook. Maar hij uh, heeft een enorme... Hij uh, heeft hoger gescoord... Uh, dan, dan zelfs de meest uh, optimistische, dan wel pessimistische ja. peilingen. En uh, ja, hij heeft nu een kwart van de stemmen. En uh, dat maakt het land er ook niet regeerbaarder op. Want er is dus een, een kwart van de stemmen is gegaan naar een partij. die sowieso op geen enkele manier in staat zou kunnen zijn. om enige vorm van regeringsverantwoordelijkheid ja. te dragen. En ik vond hem nog wel gevaarlijk hoor. Want ik. ik het, uh, hij komt op sommige momenten wel sympathiek over. Het is wel een, een ex-komiek. Hij kan ook wel uh, buitengewoon goed spreken. En, uh hij heeft een soort van programma ook van directe democratie. De burgers zijn aan de macht. Dat gaat via internet, moet het allemaal gaan. Daarom hebben we die politici helemaal niet meer nodig. Maar uh, dan heeft hij bijvoorbeeld ook als standpunt dat uh, Italië onmiddellijk uit de euro moet. Onmiddellijk uit de Europese Unie. Hij gebruikt zelfs termen van uh, we zijn in oorlog met Europa. En hij Toch is... komt me dit op de ene manier een beetje bekend voor. Ja, nou precies. Hij is nogal een vrij ge geblondeerde man in Nederland die dit soort stellingen ja. ook nogal inneemt. Ja. Ja, en Beppe Canido is ook niet bang om te zeggen dat uh, het enige wat uh, Europa ons heeft gebracht uh, zijn uh, grote hoeveelheden zigeuners. Illegale en ga zo maar nou, door. Ja, en ga ja. zo maar door. Dus dat is eigenlijk wat, wat leek als een soort van sympathieke poging tot directe democratie, ontaart toch in een soort van heel erg om aangenaam rechtspopulisme. Ja. Even voor de duidelijkheid. Jij mocht niet stemmen. Je bent geen ingezetene van Italië. Nee, je bent ik ben geen, geen, uh, geen Italiaanse staatsburger. Ja, nee, nee, nee, maar nee. je hebt wel een poging gedaan om je in Italië echt officieel te vestigen. Hè? Althans om zo'n uh, paspoort te krijgen, toch? Nee, nee. Dat ID. Is wel... Of een ID alleen. Nee, nee. Uh... Oh, dat heb je op Facebook misschien gezien. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, wij doen onze research niet op Facebook. Dat hebben we van een betrouwbare Italiaanse uh, vriendin van jou gehad. Ah, ja, ja. Nee, ik, dat Die klopt. heeft uit de school geklapt. Maar dat is, uh, dat is minder spectaculair dan het lijkt. Oh. Uh, nee, uh, ik heb sinds kort een ander soort huurcontract. En daarvoor zou ik me officieel moeten registreren. En als je dan registreert, kan je dan ook zo'n zo leuk Italiaans pasje krijgen. Weet je wel, dat is natuurlijk grappig. Maar dat had allemaal veel te veel voeten in de aarde. En toen ben je er maar mee opgehaald. Ja, dan, uh, poging. dan maar niet. Goed. Ja. Het was gewoon <coughs> mijn poging om aardig te zijn, mijn poging om netjes te voldoen aan. Uh, de regels. En Misschien het, je het, heb het, je daar meteen al wel de kern van de zaak te pakken. Je moet ook helemaal nooit een poging doen Ik zou te Nee, dat moet je gewoon niet willen. Dat, Laat ik, het ik, gewoon. Wist het ook, ik wist het ook eigenlijk al. Ilja Leonard-Vijver, de dichter, de schrijver. Hij is vooral een romans aan het schrijven. Hij heeft een imposante roman geschreven en die speelt zich af. en Een hoofdrol eigenlijk is ook weggelegd voor Genua, de stad waar hij sinds 2008 woont. Hij is er eerst heen gefietst op een fiets met veel te dunne bannen voor zo'n grote man. Maar uiteindelijk heeft hij zijn doel bereikt. Hij is daar aangekomen en leeft daar nu en schrijft daar ook. Daar gaan we het vandaag over hebben in kunststof. RadioKunststof.nl is onze website. Kunt u naartoe gaan om uw reactie en uw vragen aan Ilja Leonard Pfeiffer achter te laten. U kunt ook twitteren, hashtag RadioKunststof. Ja, en toen dacht ik gewoon van, dan gaan we een beetje zo'n zo zo sfeer van uh, Italiaans café optrekken. Voorkomen nep met... Want, wat drinken wij ook alweer, Dan? Ne Negroni. Negroni. Wat is Negroni ook weer? Het ziet er wel lekker is, uit. Ja. Maar je moet er voorzichtig mee zijn, hè? Gaat het hard, Negroni? Negroni gaat wat, wat, wat is de mix van Negroni? Het is uh, drankje van uh, rode martini met Campari en de andere helft gin. Nu zitten wij een beetje zo aan dat plein. de piazza met de, met, met de pilaren en de, en de mooie meisjes aan de bar. Maar er is één meisje dat, dat, jouw grote, dat de grote aandacht heeft. Het mooiste meisje van Genua. Hoe ziet het mooiste meisje van Genua eruit? Want ik zie er nu wel, maar beschrijf eens. Nee, maar eh, het, dat is helemaal niet nodig. Want ook de luisteraars die op dit moment bij ons op het pleintje zitten, zien haar ook. Het is helemaal niet nodig om haar te beschrijven. Je wil uh, het niet prijsgeven. Het mooiste meisje van Genua heeft... Eh, die zo'n belangrijke rol in mijn boek speelt, heeft ook niet voor niks geen naam. Dus heeft geen... Ik ben zo schaars mogelijk om haar uiterlijk te beschrijven. Uh, ik geef zo min mogelijk details. Het enige wat je zou kunnen weten is de kleur van haar haar. En, zelfs daar zijn en we zelfs, niet zeker van. Daar, maar het mooiste meisje van Genua zit natuurlijk in het hoofd van... Uh, van de die... lezer van het boek en het van die... de luisteraars die op dit moment uh, Negroni met ons drinken. Ja, ja. En ja. wordt daar trouwens ook een klein hapje bij geserveerd? Of houden we het gewoon alleen bij die Negroni? Daar wordt uh, een uitgebreid hapje bij geserveerd. Er zijn de stuzzikini, de aperitiefhapjes, hapjes. En dat is uh, per bar verschillend en per dag verschillend. Ja. En doen ze hun best om iets. Uh, een bordje met wat uh, lekkere hapjes voor je op tafel te zetten. Waarom heb je eigenlijk altijd zo'n enige liaison met serveerstes? Dus? Omdat ze niet kunnen ontsnappen aan mijn blik. Elk tijdstip van de dag kan je naar ze komen kijken. <laughs> ze kunnen niet weglopen. Alleen na sluitingsuur. <laughs> Ik stel voor dat we de bar dichtgooien. Want uh, Paolo Conte kan dan wel heel mooi over Genua zingen. Maar we willen het hoofd erbij houden. We gaan het hebben over die roman. Die roman die Ilja Lenon Twijver heeft opgetrokken. La Superba. En dat is de troetelnaam van de stad Genua. De hoogmoedige betekent het. Uh, dit boek is een verhaal van een stad vol donkere stegen en intieme pleinen. Vol leven en dood van immigranten en travestieten. Maar het is ook het verhaal van een Nederlandse man die het... Goed geregelde noorden verhaalt voor het meer avontuurlijke zuiden... op zoek naar het dolce vita dat niet blijkt te bestaan. Het is ook het verhaal van immigranten die dachten het beloofde land te vinden... maar een armoedig leven leiden tussen de ratten. Het is een liefdesroman, maar dan wel zonder happy ending. Het is een roman, zoals je eerdere werk eigenlijk ook is... of het nou poëzie of, of proza betreft, groots en meeslepend, slepend. Is dat ook het leven waar je naar op zoek was toen je... Je in Genua vestigde, Ilja? Nou ja, ik was niet echt op zoek. Uh, ik, het was helemaal nooit mijn plan om, uh, om mij in Genua te vestigen. Dat is allemaal een beetje toevallig zo gelopen. Toen ik daar aankwam, werd ik verliefd op die stad. En toen uh, heb ik maar besloten om daar een beetje te blijven. En, ik had toch niks goeds te doen, dus uh, ik dacht, dan blijf ik hier maar even. Ik, had, ik kan me nog herinneren dat ik aanvankelijk... Uh, een appartementje had gevonden en een, een huurcontract tekende voor twee maanden. Uh, met het idee dat ik daarna gewoon weer terug naar Nederland zou gaan. Maar het beviel zo goed. en De fascinatie uh, nam alleen maar toe naarmate ik te langer was. en Ik werd alleen maar steeds meer verliefd op die stad. En uh, ontdekte steeds meer dingen die mij alleen maar uh, hongeriger maakten... om nog meer dingen te ontdekken, dat ik uiteindelijk daar gewoon tot op de dag van vandaag ben gebleven. Ja, want behalve, je beschrijft het als een verliefdheid. Wat gebeurde er precies tussen jou en die stad? Wat, wat was het dat jou zo hongerig maakte... dat er achter elk verhaal blijkbaar weer een ander verhaal ging? Ja, het is... Uh, ik gebruik dat woord verliefdheid omdat het... Uh, uh, omdat er ook een soort van irrationeel aspect aan vastzit. Het is niet zo heel makkelijk om een verliefdheid te analyseren. Maar ja, ik kan er wel iets over zeggen. Het is... Uh, Oké, okay, als ik het over Genua heb, heb ik het natuurlijk... Uh, Genua is een grote stad, het is ook uh, de grootste haven van Italië... het heeft een groot industriegebied, daar heb ik het uh, dan niet in eerste instantie over. Mm. Als ik het heb over mijn liefde voor Genua, heb ik het over het uh, historische centrum... het middeleeuwse uh, labyrinth van steegjes. En dat is echt een unieke plek, ik heb nog nooit zoiets gezien... Mm. Uh, een plek waar ik me op een bepaalde manier ook heel erg thuis voelde, gelijk al. Uh, en een sensatie had van... Uh, de, eerste, de eerste maanden was ik heel erg goed in staat om uh, dagelijks te verdwalen. Het is me nog gebeurd dat... Ik kan me nog herinneren dat ik daar ooit was. Toen was Gelja ook nog steeds in, uh, in Genua. Ja, vriendin met wie je uh, naar Genua Ik, uh, bent ik ben gaan fietsen, ja. ja. Uh, en op een gegeven moment kwamen we toevallig ergens op een heel klein pleintje. Het was uh, misschien een pleintje zo groot als een uh, Fiat Cinquecento. Uh -huh. En daar was een uh, terrasje. En het was een heel leuk terrasje. Hebben we hebben toen een uh, drankje gedronken. En daarna kostte het me een maand om dat weer terug te vinden. En ik heb er echt actief naar gezocht. Uh -huh. En na een maand vond ik het weer opnieuw per toeval terug. En Ik, heb, ik moest echt de route uit mijn hoofd leren... om vervolgens Gielia daar weer naartoe te kunnen brengen. En die onzekerheid en welke, hoort ook bij een verliefdheid natuurlijk. Maar in, wel, in welke stad heb je zoiets nou? Ja. Ik bedoel, dat, dat is toch fascinerend, dat is geweldig. En dat allemaal... Uh, het is ook op een menselijke schaal, het, het is allemaal te voet... Uh, uh, dat zijn steegjes uh, ter breedte van een handkar. Uh, het is niet eens mogelijk om daar met auto's door te gaan. En bovendien is, dat het, uh, is het auto vrijgemaakt en zo. Het is, uh, en daarbij is het uh, anders dan zoveel historische centra in Italië niet opgepoetst en opgeknapt en uh, verwoorden tot een soort van openluchtmuseum. Ja, dus wij gaan allemaal naar Venetië of we gaan naar Rome... of uh, we gaan naar nou ja, Milaan maar dan, of misschien naar Asti. Of, maar dit is, dit is van een rauwere schoonheid. Ja, dit is onop, onopgesmukt. En uh, mensen wonen er ook nog echt. Als je naar Venetië gaat... Venetië is prachtig natuurlijk. En, uh, uh, er zijn, uh, dat durf ik best toe te geven... Uh, grotere, meer belangrijke kunstschatten te zien dan in Genua. Maar de stad is totaal dood. Er woont geen enkele Venetiaan meer. Mm -hmm. uh, als je zoekt naar een winkeltje om een pak melk te kopen... dan kan je lang zoeken, want je kan alleen maar uh, lichtgevende gondelbootjes kopen. <laughs> in Genua is het gewoon echt. Mensen wonen daar. Het is ja. een stad die geleefd wordt. En, en ja. ook wel een stad waar je, als ik, uh, als ik je boek goed gelezen heb... waar, waar je je snel thuis voelt omdat als je er iets gaat kopen of als je er gaat leven... dat je toch redelijk snel ja, de taal van de stad leert kennen. Ja, je zult wel moeten ook. wij uh, heeft trouwens in Italië de reputatie uh, om een beetje gesloten te zijn. Uh, dat heeft een beetje de reputatie die wij Nederlanders in, in Europa hebben. Uh, misschien is dat de reputatie die alle zeevarende handelsnaties hebben. Uh, het is maar... ook heel noordelijk, hè? Het is niet een heel zuidelijke stad natuurlijk. Misschien speelt dat ook mee. Ja, nou, het, is een beetje, ja het is eigenlijk de, de meest zuidelijke stad van het noorden, zoals het vaak wordt genoemd. Ja. Maar ik vond het, nou, die, die reputatie van geslotenheid, uh, heb ik totaal niet zo ervaren. Nee, het, was, het was heel makkelijk om, uh, uh, om in contact te komen, ja. om, om zeg maar, elke dag een beetje dieper door te dringen, ook in het, uh, in het web... Van uh, sociale relaties. In, in, het, in de roman uh, waarin uh, je hoofdpersoon Ilja Leonard heet... Uh, bij grote toevallers... Ja, een uh, erg onwaarschijnlijke naam natuurlijk. Ja, ongelooflijk. <laughs> Goed ben je erop gekomen. Uh, daarin uh, vertelt Il Ilja Leonard de schrijver aan Rashid, de immigrant... Uh, hoe, wat hij achter heeft gelaten. Waarom hij eigenlijk weg is gegaan uit het noordelijke land waar hij vandaan komt. Misschien wil je dat voorlezen. Ik zal je de waarheid vertellen, Rachid. Dat noordelijke paradijs van jou, waar het gras altijd groen is... omdat het altijd regent, dat is de plek waar ik ben geboren... en waar ik mijn hele leven heb gewoond. In zekere zin is het daadwerkelijk een paradijs... Het is een rustig en veelkleurig land. De treinen zijn geel en blauw en rood en rijden op tijd door de bollevelden. De formulieren van de belasting zijn blauw of roze en makkelijk in te vullen. Als je iets moet betalen, hoef je niet te proberen slim te zijn en iets te bedenken. Want je komt er toch niet onderuit om het te betalen. En wanneer je iets terugkrijgt, krijg je het ook onmiddellijk dezelfde maand nog terug. Blonde meisjes... Spuiten hun gestolen fietsen rozen. Politieagenten glimlachen. Ze zeggen dat je de volgende keer een rood achterlichtje moet hebben en delen stickers uit tegen racisme. Het afval wordt gescheiden en gaat in containers met verschillende felle kleuren. Er zijn aanbiedingen bij de supermarkt waarvan iedereen kan profiteren. Als je maar genoeg profiteert, krijg je ook nog veel kleurige pluizige beestjes gratis... die je met hun zelfklevende voetjes op je dashboard kunt plakken... op je vensterbank of waar je maar wilt. Maar weet je wat het is, Rachid? Wat? Precies dat. Ik bestelde nog een negroni voor mezelf en een klein biertje voor hem. We toasten. Maar precies wat... Wat bedoel je? Je was nog niet klaar met je verhaal. In zekere zin wel. In zekere zin heb ik alles al gezegd, Rachid. In mijn vaderland heb ik mijn hele leven lang gemakkelijk en goed geleefd. Maar het was te gemakkelijk en te goed. Ik kende de weg op mijn duimpje, van mijn huis naar het station... van de supermarkt naar mijn huis en van het ene café naar het andere... Hebben jullie die uitdrukking in het Arabisch ook? Op je duimpje. Ik viel bij wijze van spreken al in slaap... voordat ik naar bed ging en werd zelfs in de tussentijd niet wakker. Ik kende alles al. Ik kende het verhaal al. En uiteindelijk ben ik toch een... Uh, kunstenaar. Ik heb input nodig. Inspiratie noemen ze dat, maar ik haat dat woord. De uitdaging om wakker te worden in een nieuwe stad waar niets vanzelf spreekt... en waar ik het voorrecht heb om mezelf helemaal opnieuw uit te vinden. De uitdaging om wakker te worden. Snap je dat? Ilja Leonard-Pfeiffer met een fragment uit zijn nieuwe rondborstige roman... La Superba, waarin hij eigenlijk meteen ja, de hoofdpersoon prijs laat geven... wat zijn reden is om weg te gaan, om naar een zuidelijke stad te gaan... om naar Genua te gaan... Een gedachte overigens, een hang naar avontuur... die gaandeweg de roman ook weer knetterhard wordt afgestraft. Want dan blijkt eigenlijk dat de hoofdpersoon... Uh, tot de conclusie moet komen dat je altijd jezelf meeneemt... waar je ook naartoe reist. Uh, welke plaats, welke stad, welke uithoek, welk eiland... Uh, of zoals hij het zegt, als Genua echt zo leuk is als ik beweer... dan zou je er niets over horen, mijn vriend. Alles wat ik schrijf is nep, omdat ik niet schrijf als ik mezelf ben. Het is een vlucht uit de realiteit op een wankelvlot van taal. Zoals de schepen gingen naar L'America. Zo moet ik het zeggen? L'Amerika? L'Amerika. La L'Amerika. Zoals ze komen, stumpers naar het beloofde land van Europa. Dat wankelvlot van de taal, hè? daarmee... Uh, spiegel je me je meteen aan een ander groot thema uh, in dit boek, namelijk de komst van ongelooflijk veel uh, immigranten naar, naar Italië, die ook allemaal op een wankelvlot uh, zijn gekomen. Niet zozeer een wankelvlot van maar gewoon een wankelvlot. Uh, het, het leest in het begin een beetje als een literaire aflevering van, van ik vertrek. Of een ander programma waarin mensen verkassen naar de andere kant van, ja, ja. van Europa. Nou ja, je, je zegt nu heel veel dingen tegelijk. die allemaal heel belangrijk zijn. Je mag ze stuk voor stuk behandelen. Zo ken ik je ook. Maar. Uh, nee, het, Dit was een gelaagde vraag. <laughs> of eigenlijk maar een opmerking. Ga, ga verder. Nee, nee, maar ik, ik ben blij dat je deze gelaagde opmerking plaatst. Want het raakt aan de kern van het boek. Uh, het, het is. Uh, het is een van de grote thema's van het boek. Uh, het vraagstuk van migratie. En in dat opzicht is het ook wel. Uh, zou ik het wel aandurven om het een geëngageerd boek te noemen. Zeker. Uh, maar geëngageerd in die zin niet in die zin dat het een politiek pamflet is. Het is niet uh, een uh, een boek dat oplossingen biedt voor het uh, immigratievraagstuk. Maar het is, uh, het is een boek dat uh, alle kanten van dat buitengewoon complexe probleem wil laten zien. En daarmee misschien, in plaats van een antwoord te geven, een verdomd goede vraag wil stellen. En welke vraag is dat? Nou, de, de, de vraag, de, of in ieder geval de veelzijdigheid van het probleem te laten zien. En Dat fragment wat ik net uh, op jouw verzoek heb voorgelezen. Uh, het is in de context, als ik, uh, als, ik dat verder had, als ik de tijd zou hebben om dat verder voor te lezen... Uh, is het, wordt het in de context eigenlijk heel wrang. Uh, de redenen waarom ik uh, mijn vaderland heb verlaten... alle de redenen die de, de luisteraars thuis ook uh, gnifflend zullen, herkend, zullen hebben herkend... Uh, staan dan vervolgens in contrast met de redenen waarom Rashid... Zijn vaderland heeft verlaten. Pure noodzaak, namelijk? Ja, pure armoede. Hij vraagt er op een gegeven moment ook: uh, maar was er armoede in jouw land? Heerste uh, er een burgeroorlog? En hoe ben je gekomen? Met een opplaasbootje van de Libische milities? Of met een vlot? Of uh, met EasyJet? En, ja, en zeg maar, mijn, mijn fantasie als luxe immigrant van een beter leven elders, van La Dolce Vita Italiana... vormt eigenlijk een heel schril contrast met, uh, met die immigranten... die uh, de omgekeerde beweging hebben gemaakt... die niet van het noorden naar het zuiden zijn gekomen, maar van het zuiden naar het noorden. En die met een vergelijkbare fantasie... namelijk een fantasie van een beter leven elders in aanzienlijk... Uh, mensonterende omstandigheden terecht zijn gekomen. En dat soort dingen wilde ik laten zien. En ik wilde ook laten zien hoe ongemakkelijk dat is... en hoe dat samenkomt in zo'n stad. En wat en... het ook leegmaakt, die hele mythe van, van dolce vita misschien. Nou ja, dat het een soort van luxe is. Of dat, het, dat ik op een bepaalde manier... of mijn hoofdpersoon op een bepaalde manier... Uh, verdwaalt in de fantasie van een beter leven elders... zoals dat voor anderen ook geldt, maar op een, op een heel ander niveau... En ik wil al die kanten laten zien. En Genua als havenstad is ook uh, de stad geweest... die het vertrekpunt is geweest van de grote Italiaanse emigratie... in het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Waar vertrokken die mensen eigenlijk naartoe? Uh, naar Amerika. Dat, om... zei, dat zijn de, de arme sloebers uit de, uit de binnenlanden van Italië... die uh, kwamen naar Genua om daar scheep te gaan... Uh, naar New York, naar Ellis Island... om vervolgens toegelaten te worden tot het beloofde land. Uh, en dat was van dezelfde soort van fantasie. Er was, uh, het was bekend dat uh, als je de overtocht maakte... en eenmaal in New York was toege toegelaten, werd je vanzelf rijk. In New York waren, zoals iedereen wist in Italië... de straten geplaveid met goud... Uh, de overtocht was uh, duur en lastig en uh, uh, uh, ook gevaarlijk. Uh, maar als je dan eenmaal aan de overkant was, dan uh, wachtte je een nieuw leven. Ja. En het, het vrangen is... Genua is als havenstad echt een brandpunt... van al die migratiestromen in verschillende tijden. En het vrangen is dat heel veel Italianen... of, of zelfs ook die officiële Italiaanse politiek... Uh, zich keert tegen de Afrikaanse immigranten... die nu vanuit het zuiden met gevaar voor eigen leven... proberen Lampedusa te bereiken en vanaf daar... Waarover wij lezen stot, dat er dan enkele tientallen ja. of honderden aankomen. Oh ja, er sterven de honderden per, per jaar... Onderweg. Eh, onderweg. Oh ja. eh, het haalt niet eens de kranten meer, dat is allemaal... Uh, ja, nou ja, ja, jij zegt net, het is een geëngageerde roman, maar... Uh, maar wat ik, ik er een... nog over wil zeggen ja. is zeg maar, dat wat, wat je dan ziet, is dat, dat uh, uh, ze verwijten eigenlijk dat die Afrikanen precies hetzelfde doen als wat zij zelf uh, uh, een eeuw eerder hebben gedaan: uh -huh. de fantasie om te vertrekken naar een andere wereld, de fantasie om, daar, om het daar beter te hebben. Ja. Dus ja, jij zei net van: nou, het is geen politiek pamflet, maar het is wel degelijk een aanklacht. Een manier waarop jij ook duidelijk gestut door research uh, blootlegt hoe dat leven is. en dat je de vergelijking maakt tussen uh, het leven van immigranten en dat van ratten in de stegen van Genua. Uh, dat legt. dat, dat, dat is niet. Uh, daar kan je niet met droge ogen uh, naar kijken. Nee, natuurlijk is het een aanklacht ook, ja. En, uh... Uh, ja, er, er, er is een, uh, uh, een, uh, een deel van het boek, dat vertelt over een Senegalese vluchteling, GB heet hij. Uh -huh. uh, en die vertelt zijn, uh, zijn vluchtverhaal, zeg maar, of het verhaal van zijn onmenselijke Odyssee. En het is ook het verhaal van zijn fantasie. Dat, die hele odyssee die, die met gevaar voor leven, die tweeënhalf of drie jaar heeft geduurd... om van Senegal uiteindelijk Europa te bereiken. Maar dat hij maar ten nauwernood heeft overleefd... zou allemaal de moeite waard zijn... omdat als hij eenmaal in Europa was... dan uh, zou hij vanzelf rijk, komen, rijk worden. Hij mocht naar het, zou die naar het loket mogen waar zijn inkomen werd geregeld. En om de hoek stond zijn Mercedes klaar... en de Rolex lagen in het dashboardkastje, zoiets. Mm -hmm. En dat sprookje. Dat sprookje van als je maar in Europa... als het je maar lukt om daar binnen te komen, word je vanzelf rijk. Dat is een sprookje dat tot, tot op de dag van vandaag in stand wordt gehouden. Maar daadwerkelijk, in het echt. Niet in mijn boek, maar in het echt. Want nou, ik heb bijvoorbeeld met Rachid gesproken, die Marokkaan. Uh, die had een... Uh, op zich een goed florerend bedrijf in Casablanca. Hij uh, uh, handelde in airconditionings en dat soort dingen. Uh, hij dacht alleen dat hij in Europa rijker zou kunnen worden. En hij is verder, nooit verder gekomen dan rozen verkopen op het terras. En op een gegeven moment vroeg ik hem, maar waarom ga je dan niet terug? Waarom ga je niet terug naar Casablanca? En hij zei, maar dat is totaal onmogelijk. Ik zou de eerste zijn. Iedereen in Marokko weet dat je in Europa vanzelf rijk wordt... Als ik nu terugga en ik zeg, sorry jongens, het is mislukt... dan ben ik de sukkel. Mij is het dan niet gelukt. En ik zou geen familie en vrienden meer over hebben. Ze zouden me niet meer willen zien. Ja, dus je zit in een hopeloos dilemma. Want ja. het is een mythe en het is een luchtbel. Maar ja, je, moet hem wel in, je moet hem wel in stand houden. Ja, Ja. en het is, een, het is niet iets... Uh, dat speciaal typerend is voor Genua. Dit gebeurt in heel Europa, ja. dit gebeurt ook in Nederland. Ja. En er zijn, er zijn ook in Nederland zijn er Marokkanen... Uh, die... Uh, ik, ik noem nu Marokkanen... omdat ik daar toevallig een keer over heb gelezen... dat dat zo is... die uh, als ze in de zomervakantie teruggaan naar hun familie... zich daadwerkelijk in de schulden steken... om dan maar een Mercedes te huren... Om de suggestie van rijkdom uh, te wekken. Ja. En natuurlijk moeten de familie in Marokko verwachten... ook nog wel een paar koelkasten en nog een uh, wasmachine. Cadeaus en, en giften en, ja, enzovoort ja. bijdragen. En dat mensen zich daadwerkelijk in de schulden steken... om dat sprookje in stand te houden. Deze roman gaat niet... Uh, oh, ik, we gaan even naar de verkeersinformatie. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB... met een melding van een spookrijder. Rijdt u op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... dan komt u tussen Wassenaar en Voorhout een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject, de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... dan komt u tussen Wassenaar en Voorhout, Voorhout een spookrijder tegemoet. Langs ja, Leiden is dat. Ja, dat is langs Leiden. Dat is een beetje het territorium waar, waar onze gast van vandaag, Ilja Leonard Vijver in die regio althans, groot is geworden. Hij heeft een huis in Leiden. Hij woont de laatste jaren in Genua, sinds 2008. Daar schreef hij zijn roman La Superba. Dat is, uh, uh, ja, dat is de hoogmoedige, betekent dat. En dat is eigenlijk de bijnaam van de stad Genua... waar hij uh, die roman schreef. En, en dat Genua, uh, dat, dat, dat is ook een metafoor, zoals jij het beschrijft, die stad... Voor, voor van alles en nog wat, voor liefde en seks. Hè? Het is net zo verleidelijk, net zo donker, net zo funzig, net zo foos... Uh, als, als, als, als de liefde en seks die jij beschrijft in deze... Ik, ik haal die twee woorden even uit elkaar, liefde en seks... want, want daar wil ik het eigenlijk even over hebben met je. je, je we beginnen al vrij hard met een uh, geamputeerd uh, vrouwenbeen... Uh, waar de... Ja, je vindt wel eens wat in de steegjes van Genua. Ja. Oké, okay, ja. een been dus, blijkbaar. Een been, met een ja. kous er nog omheen. En uh, de hoofdpersoon voelt zich aangetrokken tot het been. En had het been voor een tijdje in huis. Vervolgens. Uh, bedrijft hij de liefde met een overjarige, alcoholistische, geëxalteerde vrouw? Uh, ook dat is een vrij heftig, funzige scène waar hij ook echt wel kotsend het pand moet verlaten. Dan is er, uh, dan is er liefde of seks eigenlijk meer met een prostituee. Nou ja, kortom, de roman is doordrenkt van seksueel verlangen uh, en vooral van seksuele frustratie. Hoe komt het? Hoe komt het eigenlijk dat, dat dat allemaal nooit zo goed van de grond komt... in dit universum van deze uh, Ilja Leonard, de hoofdpersoon uit dit boek? Maar misschien wek je nu toch echt een beetje de verkeerde verwachtingen. Dat nou, geeft niks, dan ben jij er om te corrigeren. Dan, dan wordt het gelijk een bestseller. Dan gaat iedereen het gelijk morgen kopen. <laughs> maar ergens, wring, ergens wringt een, een schoen hier, Ilja. Leg mij ja, uit. Is, ja, uh, het is... Uh, het is geen seksboekje, maar er komt wel seks in voor, natuurlijk. Nee, maar daar gaat het niet om. En, uh, Gefrustreerde seks. Ja. En, uh, uh, uh, natuurlijk hebben we het dan over... Uh, uh, al die scènes die je nu opnoemt, uh, zijn uh, episodes in een verhaal. Uh, dat zijn episodes die de... Uh, de langzame teloorgang of het langzame verdwalen van de hoofdpersoon... die uh, een naam heeft die heel erg op de mijne lijkt... maar verder in dit opzicht niet op mij lijkt. Die die, die, die, die dwaaltocht van die hoofdpersoon uh, steeds voelbaarder maken. En uh, de seksuele frustraties uh, uh, zijn ja. daar onderdeel van. En dat, dat maakt het... Uh, in combinatie met andere dingen, andere dingen die hij meemaakt. glijdt hij steeds verder af in. Nou ja, in, in die fantasie waar we het net over hadden. De fantasie van een beter leven elders. Maar dat, is de, de, de... Maar dat moet ook zintuigelijk zijn. En daarom ja. zitten er ook die seks, seksuele scènes in. En uh, een daadwerkelijke verliefdheid. die uiteindelijk leidt tot een soort van heel goedkope seks. die eigenlijk heel erg ultiem vernederend is voor, uh, voor de hoofdpersoon. En. Uh, In contrast met eigenlijk die droom of dat verlangen naar iets wat, wat we misschien liefde zouden kunnen noemen. Ja, want die droom is er wel, wel degelijk. En, De hele uh, tijd. Ja, ja zeker. En, uh, nou, dat contrast vind ik interessant. Dus dat het eigenlijk gaat over een... Een man die, die deep down inside uh, verschrikkelijk verlangt naar, naar een oprechte liefde. Uh, en tegelijkertijd zichzelf ja, als het ware verdwaalt in, in steeds een totaal fout vunzig decor. Uh, ik vind het dan op mijn beurt weer interessant dat jij dat interessant vindt, maar. <laughs> maar uh, <laughs> Het is. Uh, it, it, it, nou, alsof hij zelf niet doorheeft ja, in welke do ja. steeg hij de hele tijd loopt. Nou, als ja, ik dat is Nee, binnen het boek speelt het een. Uh, uh, speelt het een belangrijke rol om. Um, uh, samen met andere dingen die, die, die fantasie en de teleurgang van de fantasie. voelbaar te maken in plaats van alleen maar te beschrijven. Maar. Uh, uh, Verder verbaast het me ook een beetje dat, dat je denkt dat dat uitzonderlijk is. Want dat, dat gebeurt in het echt ook de hele tijd natuurlijk. Dat mensen met hun hunkeringen... en iedereen, behalve misschien een paar vieze mannetjes... met een uh, hand in hun broekzak, uh, iedereen hunkert naar ware liefde... en niet naar seks. En dan wordt het dan toch weer seks. En het is, het is gewoon een... een uh, bijna een soort van uh, menselijk noodlot. Dat het dan toch weer seks wordt, bedoel je? Ja. En niks meer dan dat, bedoel je dan ook? Nou, er zijn uh, gelukkig ook uh, uitzonderingen, maar uh, het gebeurt zo vaak... dat uiteindelijk is de liefde een manier... Als, als je het evolutionair zou benaderen, puur evolutionair... dan gaat het alleen maar over onze voortplantingsdrift. Het is een manier om onze soort in stand te houden. Het uh, is dus een zekere de... leeftijd dat we daar natuurlijk helemaal niet meer aan hoeven te doen, hè? Laten we wel zijn. Nee, maar Sterker we zijn nog, even... Ilja, wij zijn bijvoorbeeld allebei al op die leeftijd bijna. <lacht> We hoeven niks meer. Nou, ik zou... Uh... Uh, jij wel, ja, natuurlijk. <lacht> je hebt voor mij misschien gelijk, maar jou zou ik dan toch... Uh... <lacht> ja, ja, complimenten. Je, je, hebt, je hebt iets geleerd, <lacht> <lacht> Maar, nee, maar ik bedoel, op een bepaalde manier is de liefde een soort van... De uh, manier waarop we onze evolutionair geërfde voortplantingsdrift een beetje cachet proberen te geven. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, ja. uh, dus, dus zo'n gedicht, uh, dat komt nu in me op, de, de eerste van uh, Wallace Stevens, uh, Amerikaanse dichter. Uh, en het, uh, het gedicht heet Man Made Out of Words. En ik ken alleen maar de eerste twee regels uit mijn hoofd, maak je geen zorgen. De mm -hmm. eerste twee regels zijn. What should we be without the sexual myth, the human reverie, or poem of death? En wat hij daar eigenlijk doet, volgens mij, is... Het is eigenlijk het, het oude drietal geloof, hoop en liefde. Maar omdat de liefde, zoals we weten, de grootste is van deze drie, begint hij daarmee. En wat is de liefde? Dat is de sexual myth. Het is een soort van mythe, een oermythe. Een even universeel als uh, ongeloofwaardig verhaal... dat we voor onszelf hebben gemaakt... om onze voortplantingsdrift... Uh, een nobel aanzien te verlenen. En net zo is... Uh, uh, hoop eigenlijk niks anders dan human reverie... Uh, een soort van dagdromerij die helaas het meest menselijke is dat we hebben. Omdat het, het enige is dat ons onderscheidt van de dieren. En geloof. En wat is geloof anders dan een onbeholpen poging om een gedicht te schrijven... om dat enig zin geeft aan onze zekere dood. En geloof, hoop en liefde, de drie gratieën waar we zo op vertrouwden. Wat Wallace Stevens doet, is hij trekt de maskers eraf... en laat zien dat die gratieën gorgonen zijn. Dat zijn de monsters. En achter het masker van de liefde zit dus het, de gorgoon van de seks... van de voortplanting en van, de, van de, vunzigheid. de vunzigheid. Ik heb niks tegen vunzige seks, maar de vunzigheid van... Uh, dat je dan telkens weer verzandt in uh, droogredeneringen, dat je jezelf probeert wijs te maken... dat uh, terwijl je bezig bent om te voldoen aan je evolutionaire plicht... om jezelf voor te planten... of in ieder geval de daarbij behorende heupbewegingen te maken... Ja. Of zo, dat, dat je bezig bent met iets hogers. Ja, en, dat is eigenlijk alleen maar bedacht of bedoeld om jezelf voor de gek te houden, om een bepaalde mythe in stand te houden. Ja, maar tegelijkertijd is dat ook mooi. Want dat maakt ons echt menselijk. Ik geloof in die mythe. Ik geloof... Uh, het is een mythe. Maar ik geloof in de schoonheid van die mythe. Die mythe moeten we uh, niet afschaffen. We moeten altijd... Ook al beseffen we misschien dat we bezig zijn met fictie met volle overgave blijven voldoen aan die fictie. Want anders... Wat hebben we anders? Anders Deze fictie uh, is het enige dat ons bestaan nog enig zin geeft. Anders wordt het alleen maar gereduceerd tot een reeks gebeurtenissen. Als we niet door middel van fictie... proberen een verhaal te maken van ons eigen leven... dan zijn we als een soort van... Konijn midden op de weg die kijkt in de felle koplampen van totale zinloosheid. We hebben die verhalen nodig, die mythes nodig. Ja, en daar gaat dit boek, wat mij betreft, dan heel sterk over. De, de mythe van de verplaatsing om jezelf te verrijken, innerlijk te verrijken. De mythe, de mythe, van, de, de mythe van de liefde. Uh, de, de, de, de mythe van de droom van de immigrant, die denkt dat hij een beter De mythe van het paradijs. Hoe leef jij zelf eigenlijk, uh, als ik een persoonlijke vraag mag stellen, uh, alhoewel je werk denk ik heel persoonlijk is, dus zich misschien al wel zo laat lezen. Maar hoe leef jij zelf eigenlijk met, met uh, die worsteling van uh, dromen, verlangens, liefde en seksualiteit? Ja, dat is nogal een vraag. Hè? Ja, ja, dat is inderdaad nogal een Ja. Dat uh, geef ik gul toe. Ik dacht, ik doe eens een keer uh, een goede <laughs> vraag. stevige vraag, vooral. Groot. Ja, uh, Ik probeer. Uh, ik probeer er het beste van te maken, zullen we maar zeggen. Nou, ik. Uh, uh, ik probeer eigenlijk precies te leven op de manier zoals ik net zei. Ik, ik besef dat, uh, dat, dat ik een soort van verhaal van mijn eigen leven aan het maken ben. En dat is niet een soort van schrijversdingetje. Dat is, doen we allemaal. Iedereen probeert... Je zegt het heel nadrukkelijk, hè, omdat je dat ja. verwijt wel eens hebt gehad. Ja, iedereen maakt een verhaal van zijn eigen leven. Iedereen probeert op een bepaalde manier zin te geven aan zijn eigen leven. Uh, iedereen die bij Oprah Winfrey zit... Uh, probeert te leren van zijn fouten en vervolgens... Uh, uh, een verhaal te, daaruit te maken dat het allemaal zin heeft gehad. En uh, het enige is dat ik mij misschien, omdat ik schrijver ben... en omdat ik over dit soort dingen wat meer heb nagedacht... dat ik me daar meer bewust van ben dan anderen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, niet, dat anderen niet net zoals ik proberen te voldoen aan een rol die ze voor zichzelf hebben bedacht. Mm -hmm. Welke rol is dat dan in jouw geval? Uh, nou, in mijn geval is dat duidelijk. Ik ben de rol van de bohemiën schrijver. Uh, totaal vrijgevochten. Uh, misschien niet rijk, maar uh, het lukt me om te leven van mijn woorden. Ik heb de vrijheid om op een fiets te stappen... en weg te fietsen uit Nederland en nooit meer terug te keren... en mij te vestigen in een magische, labyrinthische stad. Uh, ik heb lang haar en uh, mijn glas is altijd gevuld. Uh, Steeds betere het manieren is, het, is, ook. het is bijna een cliché. Dat is de, die rol die ik voor mezelf heb bedacht. En daar probeer ik aan te voldoen. Maar dat kan niet dat maar je dat dit is... met droge ogen zegt... als je niet ook probeert uit die rol te stappen. Nou ja, het is, het is een onderdeel. Maar en, en bij die rol ook, ja. Uh, Meisjes... Ja, dat was vroeger. was dat uh, nou, is dat ik, het over? Uh, nee, dat is. Uh, maar ik bedoel, uh, de oude bohemiër manier zou zijn. Uh, uh, losse meisjes die. Uh, vanuit het uh, café dronken voert met absinthe... en dan uh, meetroont naar je lekkende mansaarden. Uh, die tijd heb ik ook gehad, maar uh, dat is nu wel een beetje voorbij. Uh, en, ja, en dan ben ik toch wel... Ik uh, ben tegenwoordig meer geïnteresseerd in... Uh, um, uh, om het in de termen te zeggen zoals jij dat uh, stelde in je vraag... Uh, meer geïnteresseerd in de liefde dan in de seks... Hoewel ik daarbij de seks helemaal niet wil uitsluiten. Nee, nee, dat hoeft ook niet. Maar de liefde is houdbaarder. En ook ecologisch verantwoorder. <lacht> Zeker en hygiënischer. weg <lacht> minde, weggeworpen ook. Ja. U krijgt een keurmerk, zo'n stempel. Ja, maar waarom eigenlijk? Omdat, het, omdat je uiteindelijk toch voor, voor kwaliteit wil gaan... Ja, lach mij maar uit. We gaan voor kwaliteit. Oeh, jouw ja. leeuw. De gaat dit jaar helemaal voor kwaliteit. Ja, nee. Jij bent... Nee, maar laten we een ander onderwerp nemen. Volgens mij is het wel duidelijk. Ja, vind ja. het? wordt het intiem. Ik, ik was eigenlijk benieuwd. Um, jij schrijft nu proza. Uh, jij schreef heel veel poëzie. En daar was je ook goed in. Daar ben je goed in. Maar het lijkt wel of, of poëzie misschien niet meer de taal is die je wil spreken met ons. Misschien wil je meer in proza spreken dan in poëzie. Is dat helemaal drooggevallen? De dichterlijke pen? In nou, Genua? Uh, ja, tijdelijk wel. Maar ik zeg nadrukkelijk tijdelijk. Ik heb. Uh, uh, nou, het is inderdaad wel een tijdje geleden dat ik. Uh, dat ik echt. Uh, uh, bezig was met gedichten. Maar. Uh, maar dat komt alweer een keer. Maar het enige is dat ik. Uh, ik ben nu met andere dingen bezig. Uh -huh. En dit interesseert me meer. En zo'n zo ervaring als. Uh, uh, het leven in Genua La Superba. En de dingen die ik daar belangrijk aan vind. En de dingen die ik fascinerend vind. En het vertellen over. Uh, de contrasten van migratie en verschillende soorten fantasie. Uh, daarvoor is uh, een roman uh, een veel geëigender medium dan, uh, dan poëzie. Ja. Het heeft ook te maken met de onderwerpen die mij op dit moment uh, bezighouden. Dat ik kies voor het genre van proza en van fictie. Hm. Maar dat verandert wel weer een keer. En hoe, hoe evolueert die verhouding met die stad dan? Want je bent nu toch echt ingezeten en je zit er al een poosje. En je bent niet alleen maar meer dat vreemdkörper... dat er eindeloos op dat terrasje zit van dat ene pleintje met zijn bestelling, met zijn Negroni. Je bent nu een vaste waarde al geworden in de stad Genua. Dat eh, lijkt leuk, maar dat betekent ook inburgen. En dat betekent dus ook dat je daarmee... eigenlijk een beetje je observatorpositie verliest. Merk je dat? Ja, maar dat is ook wenselijk. Ik, ik wil ook uh, een deel uitmaken van die stad. Ik wil niet alleen maar een buitenstaander zijn. Ik wil daadwerkelijk... Mensen leren kennen, vrienden maken, dat is ook wel gelukt. En, dus je gaat ook ja, echt een liefdesrelatie aan met de stad Genua. Veel verder dan alleen maar een oppervlakkige Ik Ruud. wil daar wonen. Ik wil daar niet, uh, niet als outsider uh, observeren. Ik wil daar wonen en ik wil er deel van uitmaken. Ja. En dat, dat is een geleidelijk proces en dat, dat, dat uh, gaat steeds een beetje beter. Ik bedoel, dat is iets, iets wat, wat je eigenlijk nooit voltooid, dat proces. Ja. Wij moeten, ja, het uur is voorbij. Zijn Ja, dat, nou zijn al weer. Ja, dat oh, gaat heel wow. snel. Wil jij alsjeblieft iets op je tegel zetten? We gaan wel weer doorpraten, er komt een ander moment. Uh, jij schrijft iets op je tegel. We hebben leuke reacties gekregen waarvoor hartelijk dank. En voornamelijk de strekking daarvan is dat iedereen ongelooflijk blij is... dat de roman La Superba van Ilja leonard Pfeiffer er is. En daar zijn wij ook blij mee. Maar Geet Reintjes, die gaat zometeen in twee dingen... onder andere praten met beeldkunstenaar Caspar Berger... over zijn relatie met de kunst en zijn relatie met de paus. Hey, dat is een mooie, wonderlijke combinatie... die naadloos aansluit bij dit uur, zometeen na acht uur. We hebben nog een, een veertigtal seconden en Ilja-Leonard Pfeiffer, schrijver, dichter. De man van La Superba, over Genua, over liefde, over verlangen, over dood, over misère. Die schrijft op zijn tegel... Azena aprende me aan Ja? Dat is het Genuïse dialect. Genua neemt en geeft niks. Oef. Het motto van het boek. Oef. En zo is het. Dankjewel. Leuk dat je er was. Dank wel. Dank meneer Vijver. Dit was aflevering 2592. Morgen is het weer hollen en draven en schoppen en schaven in de halve finale.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 Lekere voetbal op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, Pek PSV. Dit moet een worden, zijn natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En om kwart voor 9, Ajax AZ. Staat hij niet buiten het spel? Nou, dan komt er 0-2. De keeper 1. Eh ja. NOS langs de lijn. Morgenavond vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.